Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het dodental van de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 55. Drie grote branden verspreiden zich razendsnel over het eiland en zijn nog niet onder controle. Natuurgebieden en een stad zijn door het vuur verwoest, zegt deze toerist. Ik actually vandaag door Lahaina en het was the de grond. the hele stad was weg. En in termen van de vuur de nacht je een big oranje glow in de lucht... en je zien dat er iets was. Tientallen mensen zijn gewond, een paar van hen zijn in levensgevaar. De Volksbank, dat is het bedrijf achter onder meer ASN en de SNS-Bank, krijgt een boete. Mijn collega André Meijnema van de Economie-Redactie legt uit wat de bank niet goed heeft gedaan. Die heeft bij elkaar genomen, niet genoeg gedaan... Eh, om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen, tegen te gaan eh, uit de het betalingsverkeer te, te vissen. Uh, en is daardoor op de vingers getikt uh, door de Nederlandse bank. Hoe hoog die boete wordt, dat weten we nog niet. In Haarlem staat een winkel van Albert Heijn in brand. Het vuur brak rond kwart voor zeven uit in een geparkeerde vrachtwagen... op de plek voor laden en lossen en sloeg over naar het magazijn. De brand woedt volgens de brandweer niet in de hele winkel... maar er is wel veel rookschade. Huizen in de omgeving zijn ontruimd... en het lijkt erop dat er geen slachtoffers zijn. Verdedigster Stephanie van der Gracht heeft met tranen in de ogen afscheid genomen van Oranje. De verloren WK-kwartfinale van vannacht was haar laatste wedstrijd. Ze zegt dat het Nederlands elftal veel voor haar heeft betekend. Uh, ik heb altijd genoten. Ik ging met een glimlach naar het Nederlands elftal. Ik denk dat als team ja, super zijn gegroeid vanaf de 2017. De fans achter ons hebben gekregen. Prachtige dingen neer hebben gezet op het WK. Van der Gracht wordt nu technisch manager bij AZ. Het weer, de zomer is voor even terug. 25 tot 29 graden vandaag met veel zon. Dit weekend iets minder warm en plaatselijk kans op een kleine bui. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer wat langzaam op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoefdorp en Amstelveen stadshart 4 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. En 5 à 10 minuten voor de N9 en Helder Alkmaar tussen Schorrol en Bergen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Voor en of het moet, in mij niet is lang genoeg. Arme vals, den dans met me. deze nacht hier nooit verbeeld. Hier ben ik vergebleven, dit heb ik ver. Nou, hier kunnen we wat mee, hè? denk ik. Ja, Romanes, hè? Uh, ja, dat is toch wel een beetje... Ja, toch wel een beetje... Ja, dat is toch wel een beetje. Van, ja, wel een beetje. Zee, Willem, jij kent nog een hoop Zandvoorters, hè? Nou, dat valt mee. Gerrie, ken jij een hoop Zandvoorters? Gerry wel. Kennen jullie Jan Deuze? Wie? Jan Deuze, zeg maar helemaal niet. Nee, is het een, nee? een bijnaam? Jan Deuze, nee. Zijn is dat is Bureaus kapper. Tondeuzen. Oh, Tondeuzen. <tie> Oké. Okay. Nee, die ken ik niet. Nee, ja, nee. Ja. Zijn antwoord heeft veel kappers staan. Wat een raadsel, hè. Wat een raadsel. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat ben je nou nog geprikkeld door dat hele Kano-verhaal? Of zeg je van nou... Uh... Nou, ik zou je vertellen... Ik heb, uh, twee weken geleden heb ik, uh, had ik, een, sloep, uh, heb ik een sloep gehuurd... Ja. Uh, voor twaalf personen. Dus een gr grote maril sloep. Ja. Ik ga reclame maken. Maar, nou ja. Ach, Ach, het is gewoon een fantastische sloep. Met een de, grote dieselmotor. Uh, die helemaal uh, overkapt is. En geïsoleerd. Dus je hoort bijna die motor ook niet lopen. Ja. Mooi. Dus je hebt een hele luxe positie aan boord. Met kussens uh, aan de zijkant waar je heerlijk op uh, kunt uh, relaxen. Ja. Maar uh, ik had die boot uh, voor vrijdag twee weken geleden gehuurd. En toen uh, kwam er ineens op het weerbericht... Uh, vrijdag uh, stevig doorzettende aanhoudende regen. Ja. Dus, ik die, ja, dus ik die boot omgeboekt ja. naar zondag. En toen was het vrijdag prachtig weer. Ja. <laughs> Achteraf. Ja. Uh, maar goed, toen had ik hem zondag. Nou, toen, uh, gelukkig zondag begonnen we de dag ook weer met, met, met redelijk weer. Uh, flauw zonnetje, bewolking, wat, wat hardere wind. Windkracht ja, heel veel wind. Sorry. Windkracht 4. Toen zijn we naar Leiden gevaren. Dat was ontzettend leuk vanaf de Kaag. Uh, een uurtje of twee over gedaan. Uh, in Leiden nog aangemeerd, lekker uh, cappuccino'tje gescoord. We waren met een heel gezelschap. Maar toen gingen we terug en toen kwamen we om vier uur bij de Brazen aan. Want uh, Erik Oosterbaan noemde net ook uh, West-Einde Plas en de Brazen. Het zijn grote meren in de buurt van uh, Aalsmeer. En uh, uh, we kwamen van een zijkanaal en dat was heel rustig. Maar toen kwamen die Brasem op. En het heel, de hele dag had ik dus hard gevaard. windkracht vier. Ik kreeg, ik kreeg een plons water midden in mijn bakkers. Echt? Ja, dat was verschrikkelijk. En, en de, de boot maakte ook water. Dus dat was ja? best wel een beetje paniek. ook uh, bij, bij, de, de op, de, bij de mensen die erin bij, staan, bij de opvarenden. Maar we moesten door naar de ringvaart. Dus je moest die braasem over. Nou, hoge golven ook. En... en uh, ja, achteraf hoorde ik van de, van de bootverhuur dat het helemaal niet, uh, niet, niet ernstig was. Dat, uh, ja, het was wel vervelend, maar de boot kon niet omslaan en zo. En uh, hij liep ook niet zomaar uh, helemaal vol. Dat, uh, dan moest je wel heel wat uh, uh, uurtjes op zo'n zo meer verblijven. Dus achteraf, de angst was voor niets, maar het was, ik was helemaal doorweekt, ja. doorweekt. En koud dat het uh, op een gegeven moment was. Ja. Ik had al een poncho. Ja, af dan? Hè? Ja. Ik had al een poncho bij me, maar die heb ik, die heb ik uh, achteraf ook nog aangetrokken, want die hield dan ook weer wat wind tegen. Ja. Maar eh, het was een avontuur. Maar ben jij dus... uh, dan ja, stuurman? Ja? ja, ik kan wel aardig van Al zeg je zelf, wel aardig je varen. Je bent een goede stuurman. Ja, ja nou ja, dat uh, gelukkig wel. Ja. Dus, en ik heb ook stug doorgevaren uh, met de angst van de, van de, van de meevarenden. Ja. Die, die waren, waren blij dat we aan de overkant waren, hoor. Dat, moet ik, dat moet ik eerlijk zeggen. Het is heel ja. groot open water ja. natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Dus het staat uh, vanmorgen wel in teken van de watersport. Hè? Ja. ja, ja, ja, ja. <coughs> Ongelooflijk, ik ja. heb er niet zo heel veel mee eigenlijk. Met watersport. Niet? niet? Nou ja. Ik bedoel dat ik... Ik drukte me eventjes niet goed uit. Wat? Nee, oh. ik bedoel <laughs> dat ik er niet, niet aan deelneem. Laat ik het zo... Nee, maar dat doen. hoeft er ook niet. Je kunt er ook naar kijken. Hè, ja, nee, maar ik heb vroeger natuurlijk wel... Heb ik uh, zwemmen en zo natuurlijk wel. En maar... Niet dat ik nou echt in een bootje wil gaan zitten. Zo, zo ben ik niet. Dat, dat trekt niet met mij heel heel niet. Heel, ook niet. Met nee, heel heel bedoel, als, nee daar, dat, is, dat is recreatief. Maar ja. ik bedoel. Um, om Als sport bedoel ik. Dat, oh, dat niet. Okay. Dat ah, niet. Ja. Maar er is er ooit, ooit is er een liedje over jou geschreven. Daar was laatst een meisje los. Ja, dat weet ik. Ja, ja. Of het weer <laughs> een andere over over, ja. over een watersport gesproken. Van het watersport gaan we eventjes naar het weren. Wat dacht je ervan? Hebben we nog iets van het weren? Ja, ja ik, ik kan hier. Met de toetsenbord werkt niet op mijn, uh, op mijn schermpje. Want dan moet je dat andere toetsenbord voor gebruiken. Dus nee. ik kan het niet opzoeken. Werkt hij niet? Hoezo niet? Dat werkt niet. Nee, nee, nee. Het toetsenbord. Ja, uh, ja voor de luisteraars, de luisteraars natuurlijk niks aan. Maar goed, ik heb een toetsenbord voor me liggen. En als ik daarop typ, dan, dan, dan kan ik het weer niet opzoeken op het scherm. Dat, ja. dat kan, okay. je, kan jij wel, uh, ja. met jouw toetsenbord? <hums> ja. Omdat je op mijn. Uh, uh, het uh, is omgewisseld. Oh, ja, dat is. is dat zo? Maar goed, we hebben de luisteraars niks aan, dus wacht, daar gaan we, gaan we verder, verder niet op in. Heb, je, heb jij misschien, heb je misschien ook een kleine portable computer bij? Een telefoon doen er ook wel. Ja, ja, heb ik. maar dat ga ik nou even niet doen. Nee. Uh, ik, ik, ik wil nog wel iets over water zeggen. Ik had gisteren, er ging ik ineens blauw plassen. Wat zeg je nou? He, ik, ging, ik ging blauw plassen. Oh? Ja, maar achteraf wist ik hoe het kwam ook. Nou? Ik had inkvis gegeten. Ik kan alleen maar zeggen tegen jou, houd moed en flink zijn. Heb inkt Tien uur zondagmorgen. En ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me. En je ogen zijn nog dicht.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 Zes uur, zondagavond, nou tot ziens zeg jij, ik ga afscheid aan de voordeur. Jij rijdt weg, ik staar je na, waarom schreeuw ik niet, zijn mijn ogen door?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 Tien uur, het is al donker, ik moet de deur uit want ik stik, Ja aan, ik ga de stad in, waar er meer zijn zoals ik, ik zal niet eenzaam zijn, nee vannacht nog niet, Proberen niet jouw lijf te zien Je geur te ruiken Flink zijn Even flink zijn En hoewel die kans gering is Hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou Proberen om weer vrij te zijn En net zo ver als jij te zijn Dus wachten tot ik weer van iemand haal. Ja, Robert Long Gittige nummer, flink zijn. Ja, ik mis hem wel op het long. dat ja. was wel een, een gigant. Dus het, talent, gaat om, ja, uh, het is enorm mooi om naar te luisteren ook. Ja. Een het wagen. Ja. ja. We gaan eventjes naar heel wat anders nu. Waar gaan we naartoe? Oh, een lekker muziekje. Oh. We gaan naar de man met de klarinet. Zou je alsjeblieft je broek aan willen trekken? Mr. Ja. Eckerbulk. Ja. Heel goed. Want uh, luisteraars, we gaan het hebben over het weer. Vandaag wordt het geholpen door de zuidelijke wind. Nog een stuk warmer dan gisteren. We kunnen rekenen op temperaturen van 24 graden in het watergebied... en 28 tot 29 graden in Brabant en Limburg. Limburg? Oest-Limburg? En daarmee wordt het gelijk de warmste dag van de week. Er is flink wat zon, maar in de loop van de middag... neemt de kans op een regen- of omweersbui weer toe. Met name in de oostelijke helft van het land... Dus in Zandvoort hebben we daar waarschijnlijk geen last van. Maar op veel plaatsen zal het ook droog blijven. De wind is morgen matig uit zuid- of zuidwestelijke richting. Ook vanavond, luisteraars, in komende nacht... er zijn nog enkele buien vallen. En het eh, is op de meeste plaatsen bewolkt. Het wordt daarom een zachte nacht. Dat hangt dus samen met bewolking. Hoe meer bewolking, hoe zachter. Het kwik daalt niet verder dan een graad of 17. Nou, dan kun je nog best in je hemdje buiten lopen s'nachts die, die ja, het. Ja, ja, ja, ja. Het weekend begint zaterdag weer vervallig met enkele regen- of onweersbuien En lokaal kunnen dan best pittige buitjes gaan vallen. Pittige exemplaren lees ik uh, op het internet. Vervolgens trekken die weer snel door naar Duitsland. Dus zijn we zijn er weer vanaf. Sinds wie zijn uh, die, sind die, die boyen weer daar los? Hè? Ja, ja dat, dat, die, dat die mensen dan zeggen, koek maar, dat hangt er daar. aan. Ja, ja, zo ja. is ja. Ja. Vanuit het westen klaart het vervolgens mooi op en daardoor zal in de middag ...zal het vrijwel droog blijven met de aardig wat zon. Tussen de stapelwolken door moet ik er dan wel bij zeggen. De temperaturen zijn weliswaar iets lager dan vrijdag... ...maar het blijft aangenaam met 21 graden aan zee... ...tot zo'n 24 graden lands inwaarts. Zondag, dan hebben we vergelijkbare temperaturen. Er is vrij veel bewolking, maar ook geregeld zon tussendoor. En in de loop van de ochtend lijken ook wel weer een paar buitjes te gaan ontstaan... Maar het stelt uh, al een stuk minder voor dan op zaterdag. Ja, ja. Ook de temperatuur krabbelt alweer wat op en het wordt dan zo'n 21 tot 25 graden. Aangename temperatuur dus. Ook na het weekend, luisteraars, houden we nog een tijdje fraai zomerweer. Het is uh, zeker niet alleen maar zonnig en warm. Maar de maandag, dan ziet het er wel weer wat zonniger en droger uit dan de zondag. En op veel plaatsen is het dan ook een tikkeltje warmer. Hoe is het mogelijk? Hè? Ja, goed hè. Ja. Ik heb het zelf niet verzonnen hoor. Maar... Nee, ik... En vrijwel de rest van de week, dan blijven we toch dagelijks tussen de 21 en 26 graden uitkomen. Ja, ja zeg. En daarbij komt de zon heel goed tevoorschijn. Ja. Heel goed aan bod. En het is ook elke dag wel kans op een enkel buitje. Maar mogelijk wordt het in het nieuwe weekend nog wat warmer ja ja maar ja. Dat we was geen uitzending hebben, maar dan kon ik dat vertellen maar... Dan kon je dat vertellen ja, ja je kent natuurlijk inbellen natuurlijk maar dat is waar dat vet voor voor hoien ja ja ja ja ja, ja. voor de Duitsers ja voor onze Duitse gasten ja. ja die andere loorden hangen op het duitse ja goed uh, ja dat, dat was het weer alweer dat, ja dat was het alweer ja? ja ja helemaal goed nou dat vind ik dan vind ik dan heel erg uh, dan gaan we naar het volgende muziekje gaan we naar Gerry dan gaan we naar het volgende muziekje gaan we naar Gerry ja inderdaad um, Weet je wat doen? Goedemorgen, jo ik, ik ben ook binnengekomen. Ja. Ik wil straks ook nog wel wat vertellen. Want ik heb natuurlijk weer twee nieuwe grafspreuken moeten aanbrengen. Wat heb je? Twee nieuwe grafspreuken. Giraf, grafspreuken? Ja, ik heb toch een uitvaartorganisatie. Ik heb toch oh, een ja. ja. Dus ik heb twee nieuwe grafspreuken. Die ja. wil ik straks wel even vertellen. Ja. En ik geloof de Harm en zijn moeder ook nog onderweg zijn. Die kwamen tegen een dorp. maar die, die waren bij Albert Heijn. Oh jij. En die dachten dat hier brand was, maar dat was niet zo. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, was in, uh, dat was in. In Haagland. Ja. Maar als je wil, dan, uh, dan, want dan, dan heb ik mooi weer een gaatje om te vullen natuurlijk. Ja. Uh, als jij zegt van uh, nog van, wat. Oh, God, uh, die. Oh, grad, grad, uh, die nou, ik had, ik had een automonteur. Die was altijd aan het sleutel aan oude auto's en zo. En die is overleden en die heeft, de familie heeft gevraagd... kan jij voor Johan van der Steg, want zo heet hij... Ja. een girafsgepeuk een maken. heb ik het volgende girafsgepeuk gemaakt. Ja. Hier rust Johan van der Steg. Staat u in de buurt met pech? Ligt dan snel deze zware steen en maak gebruik van mijn sleutelbeen. Dat was hem. Dat was de eerste spruk. En dan heb ik ook nog Jimmy Tex from London. Ja. En die had heel wat uh, huwelijken achter de rug. En, uh, en nou heb, je, heb ik een uh, grafspeuk voor hem gemaakt. Hier is Jimmy Tex from London. Ja. Net als zijn huwelijken volledig ontbonden. <tie> Mooi hoor. Mooi. Ja, ja. Ik, uh, ja, nee, maar dat. hè? Ja, hartstikke mooi. Heeft u dat zelf verzonnen? Dat heb ik zelf verzonnen, ja. Okay. Ik denk ja. Aan, aan, aan dat soort, uh, soort dingetjes, denk ik altijd mooi, aan bloemen en zo. En, en van ja. het ene gaan we weer naar het andere toe, want we hebben namelijk een verzoekje. Ach, dan is er zeker ongevraagd. Er is ongevraagd, ja, god, non ik u Door uh, een, een, een dame uit uh, Heerenveen, ik noem geen namen, Petra. En die zei tegen mij, van, ik heb een leuk nummer gehoord... en daar ben ik helemaal gek van. Ik zei, dan ga ik die voor je draaien. Maar zij weten niet welk nummer het is. Dus ik ga proberen of ik hem kan starten. Ja hoor, Pop Petra.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 Petra maar eens, Dat was uh, Wilma Landkroon. Wilma, oh ja. Wilma. Ja, maar, maar is de oma van Petra jaren of zo? Of? Nee, nee, nee, nee, nee. We zeiden, oh. uh, Petra is gewoon gek op, uh, op, op rode rozen, denk ik. En, uh, oh. Maar ze zegt van, uh, ik had ze graag op de vaarschap. Maar ja, ik heb ze oma gegeven. Ja. I want some red roses veel bezong, for a blue lady. Ja, heel veel. Ja, tenzij, tenzij dat, weer dat lied over Amsterdam weer niet gaat, niet over rozen. Het gaat Tilpen, tulpen. Ja, voor tulpen, ja. Maar bloemen worden vaak bezongen, hè? Ja. Ja, nee, zo, uh, zo is het wel. Dus, ja, goed. Nou, ik denk dat de wij naar, naar pluspunt van. moeten gaan, denk ik. Want de pluspunt staat voor de deur, iedere keer. En dan gaan ze naar binnen, dan gaan ze weer naar buiten. Lijkt me een weerstation. Ja. Maar goed, uh, ja. Gerry, ja. alles, uh, alles is voor jou nu. Geke okay. Ge Ge Rutte Luisterhuis heeft ja. voor ons allerlei, Goedemorgen. Goedemorgen. allerlei nieuws uh, van Pluspunt uh, verzameld. Het is niet zo heel veel hoor, want het is ook bij Pluspunt nog steeds uh, zomer. zomer. Dus reces? het gaat een beetje... Ja, nou, reces niet, want er gaan een heleboel <laughs> dingen we door. Ja, ja, het, is dan... het is heel druk in het Nee, maar dorp. Pluspunt kan niet sluiten. Hè? Nee, dat bedoel ik. Nee, dat kan niet. Hè? Ik bedoel, kinderen hebben vakantie, dus er zijn ook voor kinderen... worden er heel veel dingen natuurlijk ook uh, georganiseerd... Ja en voor jongeren wordt natuurlijk ook georganiseerd. Voor de ouderen wordt natuurlijk dingen georganiseerd. Ja. Dus in principe kun, kunnen zij niet stoppen. Maar in september is toch wel dat je zegt van dan begint <lacht> dan alles. Dan begint het weer. Ja. ja. Als iedereen, als de kinderen weer naar school zijn en de mensen allemaal weer van vakantie terug zijn, dan ja. begint het dan ja. wel weer. Nou, brand maar los. Nou dan ja, ik... met uh, hoe heet het? Uh, het LDC circuit. Dat is in het klein. Dus als eerder geweest voor die jongen, voor de jongeren. Die kunnen dus dan op. Uh, woensdag 23 augustus. Nee, Rustig gebeurt niks. Oh, er staat ineens een man naast mij. Ja, dat ben ik ik hier, hè. Nou, is er nee, is ik, die niet nee, goed? Nee, je hebt een heel zacht stem. Ik, het is net altijd ik naar Inimini Mini zit te luisteren. Nou, dat is ook zo. O, pino. <laughs> dat is ook zo. Ja, ik heb geen zware stem. Ja, uh, ja. Uh, woensdag 23 augustus. Is dit te verstaan? Nee, Luid en duidelijk, loud okay. en clear. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, kijk, nu ben je goed te verstaan. Ja? Dus het was niet goed, toch? En Nee, ik had die schuif dicht zitten, sorry. Hij is zo handig, We zijn zo blij met hem. Gerry, ga je gang. Nou, ehm. Um... Voor, voor kinderen uh, is er uh, dus dat ze dus op een circuit kunnen rijden, maar dat is dus op het LDC, dus het, uh, het plein voor de bibliotheek en pluspunt. Daar kunnen ze met stepjes en met kleine autootjes, kunnen ze daar is er een circuit uitge, uitgezet uh, op het Louis Davids uh, plein, Carré plein. En uh, volwassenen met een rollator, die kunnen dus ook uh, racen. Of in een scootmobiel of op een in een elektrische rol. Ik toch? zie de meest vreemde dingen. Dat, met een rollator mogen ook reizen. Maar dat is dat vorige keer ook gebeurd. En die niet. Nee, nee, nee, hier op het LDC. Dus het louis Davids. Uh, en op het circuit hebben ze het ook gedaan, inderdaad. Ja, toch? Ja. Was, maar daar heb jij toen toch foto's ja. van gemaakt, of niet? Daar ben ik ja. bij geweest, live. Jazeker. Ja, zeker. Ja. En dat was de Hugo ja, de Jonge. Ja. Minister Hugo de Jonge, die, jongen, die ja. was er destijds tijd ook bij. En onze... onze uh, uh, Burgemeester was het? N dan? Nee, uh, die meneer van Nassau. Oh, Willem, Bernhard. Bernhard, Bernard, ja, Bernard, ja. die, Bernard die was Daven u voorstaan Bernhard, ja. ja. ja. Maar die meneer Hugo, die werd toen zo boos, toch? Die, die minister. Die, uh, iemand die reed, die reed met zo'n uh, rollata over zijn felblauwe schoenen heen. Ja, dat was ik. Oh, sorry. <laughs> oh, met zijn mooie schoenen altijd natuurlijk. Hè. Ja. ja. ja. Maar, uh, maar dit is dus niet op het circuit. Dus dit is dus gewoon in het mini, een mini-circuit. Wat dus gerealiseerd wordt. Bij de maar. Nee? Vol. Nee, nee, achter. Achter, ja. ja. En uh, hm. dan... Uh, nou ja, dat is dan op woensdag 23 augustus van half drie tot vier. Daar ben ik ook bij, altijd. En dan, uh, nou die kindertjes die krijgen allemaal water en zo. Albert Heijn sponsort dan met uh, sinaasappels of bananen, weet je. Want als die kinderen, die, dat is best wel heftig om hard te rijden en zo. Dus die moeten goed water drinken. Maar dat vind ik toch vreemd. Ze rijden dan? bij de FOMA. Nee, nee, het is niet bij de FOMA. Dat zeg ik net. Ja, zeg je. Nee, het is het plein... Voor de bibliotheek. en oh, pluspunt, de Blauwe Tram. De LDC, ja, de Blauwe Tram. Ik weet, wat, dat weet heet... wat ik denk, ja, in mijn, ja, nee, in mijn, dat jullie nog steeds in Noord zitten. Nee, nee daar, daar gebeurt dat niet, nee. Dat plein gewoon he, bij de bibliotheek en uh, nou ja, bij de, de Blauwe dus, Tram. Ja, is ja, ja, ja, Louis ja. carrière Waar wij uh, de volgende uitzending hebben, zeg ja, maar. bij uh, Rabbel. Bij geen ja. gebabbel met rabbel. Ja, oké. Okay. Dus ja, okay. daar, daar, daar wordt dan een soort mini-circuit uitgezet... door onder andere ook sportservice... die daar ook bij is en zo. Ja, sorry voor nou, deze Hoempa loompa onderbreking ja, Sorry. Nou, ja, nee, goed, dat geeft me niet. Ik luister het is allemaal naar alleen, alleen naar maar je. leuk ja, natuurlijk, ja, toch? Ja. En nou ja, goed, dat, dat is het dan. En ik ben er dan ook bij... om te, hand- en spandiensten te ver, verrichten en zo. Um, nou ja, nog steeds dat... Er vallen nog steeds heel veel mensen... oudere mensen die vallen... In huis. Eh, hebben ze daar ook een, een oorzaak voor gevonden? Nee, daar vinden ze geen oorzaak voor. De mensen vallen gewoon in huis. Ze hebben losse kleedjes, hè? losse kleedjes, kabels, ja, wel, die, maar, kabels die in, in huis. Uh, ja, maar je hebt het over oudere mensen, maar dat geldt ook voor jonge mensen. Die kunnen ook, ook over kleedje vallen, natuurlijk. Ja, maar ze maar zijn, die zijn, zijn alerter, denk ik ook. Zijn ze dan thuis, heel misschien, niet stiekem aan het oefenen voor die uh, later race? Je weet het nee, niet. Maar, maar, goed, maar, een, een, een, je kan dus uh, vitaal blijven hè, door leren vallen, zeg maar. Leren vallen. Leren vallen. Valbreken. Dat heet de cursus valpreventie. We hebben hier een camera. Ik heb camera, het al vaker geroemd. We uh, hebben hier een camera hangen. Zou je misschien iets kunnen laten zien hoe je. Nee, dat ga ik nee, nee, dat is niet. <lacht> En dan rapen jullie me op. Ja, natuurlijk. Voordat jij de grond raakt. Nee, maar valpreventie, dat houdt dus in ja. dat je dus uh, probeert je om dus niet te vallen. Je kan dus zelf doen, de kans om de val kun je verkleinen. Dus dat, ja. dat kan je dus doen. Ja. En dat is informatie en praktische tips. En het gaat ook over je balans, je coördinatie, je kracht en je conditie verbeteren eigenlijk. Ook. Mm -hmm. Dat is het uh, voornamelijk. Dat vind ik wel heel mooi. Dat valt me wel op in Zandvoort, dat er heel veel voor de ouderen gedaan wordt. Er wordt heel veel gedaan. Wordt ja, echt hoor. Dat kunnen sommige gemeentes ja. kunnen ze daar wel ja. voorbeelden mee. Ja. Nou, dat is dus nu weer op 20 september. Maar dat zijn dus 15 keer achter elkaar. Dus het is echt een hele cursus dat je dan leert uh, om zijn het, te vermijden kost maar, om te vallen. Ja, van monden. De kosten zijn uh, 30 euro voor 15 keer met koffie en thee. dan. Uh, dus dat oh, is dat zo. Dus die, die prijzen zijn helemaal niet zo. En de gemeente uit, uh, Zandvoort hebt daar geen potje voor. Omdat. Uh, die krijgt niet hè? Wordt ja, ja, ja. Wat ja, okay. ja. ik ook wel eens hoor, dat als, als oude mensen eenmaal gevallen zijn en ze hebben onderliggend. Uh, ja, dan, uh, is het, dan, dan, dan is het dan overlijden het ze zelf. Vaak wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Door zo'n val. Door zo'n val. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Ja. Die val die maakt het dan, maakt maakt het dan erger. Wat ze dan al ja, hebben dat begrijp zo ik. ook. En dan komen ja. ze vaak het ziekenhuis niet meer uit. Nee, helaas. Nee. Ja, ja. Goh, nou, ja. mooi, mooi initiatief. De... Nou ja, uh, Erik net van de Kano Club... dat is wel leuk dat hij daarover vertelde... over die, dat zijn vrouw die cursus dus heeft gedaan. Dat is een uh, artworkshop zijn dat... voor senioren, 60 plus. Die was helemaal uitverkocht al. En dat zijn dus vijf, vijf disciplines... waarin ze allemaal een cursus uh, krijgen. Ja. Dus dat is wel heel leuk om te horen. Dat, uh... Maar je mag nooit meer zeggen... Erik van de Kano Club, want Erik is van Adel, hè? Is die van Adel? HKV, dat zijn zijn voorletters. HKV Erik. Dus, goed. Uh, ja. Stukje... Koninklijke HFC. De wat? Nee, dat is de voetbalvereniging? Jij, jij maakt er helemaal weer wat van. <laughs> ik heb er helemaal geen verstand van. Uh, goed. Had, had je verder wat? Of zeg je nou, laat maar eens even, nou, even een stukje zeggen, muziek? Ik uh, zou zet maar wel even een muziekje. Even een muziekje op? Ja, dat is goed ja. hoor. Want uh, ik kan wel even iets vertellen over deze dag. Hoe mooi die is natuurlijk. Dat dacht ik. Toch? Mooie dag.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 And later, a movie too, and then home.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 Een perfect day. Ja, en mooi, deze mooi natuurlijk. Nummer. Ja, vind je deze ja, mooi, mooi? Heel mooi nummer. Dit is origineel, hè? Ja? Van, uh, ja, ja, ja, ja. Maar elke dag is ook een perfect day voor het pluspunt. Want uh, ik weet vanuit Bloemendaal bijvoorbeeld, daar heb je wel zijn bloemendaal. Ja, of wel, zoiets, wel zijn he? oudere bloemendaal. Ja, dat is net zoiets, denk ik. En, ja, ja. Wordt, want ik herken een hoop van wat jij ons straks gaat vertellen over die is eetclub en, en koffieinloop enzovoort. Ja, het is heel belangrijk, hè, koffieinloop. Maar ik weet ook voor jou, Gerry, dat jij persoonlijk ook uh, ouderen bezoekt, hè? Ja. Plus, ja. doe, doe nog steeds? Doe nog steeds, ja. ja. En hoe, hoe, hoe werkt dat precies? Nou ja, wij, wij krijgen uh, van de gemeente Haarlem krijgen wij adressen... van uh, de mensen die dus in een bepaald jaar 80 jaar zijn geworden. Van de gemeente Haarlem? Ja. Oh, de, de, Deze, dat het is, gaat is, natuurlijk over Zandvoort. Het is Zandvoort, maar ja. de gemeente Haarlem dat is samengegaan. Weet je, ja, dus oké. Okay, oh, okay. Dus dat kan aflopen. Dan moeten wij daar de... Uh, dan krijgen de mensen, krijgen die op die, uh, dat is dat, we zijn met z'n vijven, dus ieder doet zeven, dus zeg maar dertig adressen per zes weken, mm -hmm. zeg maar. Uh, dus, best niet, dus niet zoveel, maar die uh, krijgen dus een, eerst een brief waarin staat dat ze dus tachtig jaar zijn geworden of gaan worden. Of al zijn geweest, want ze lopen een beetje achter in verband met corona. Hè, want we hebben natuurlijk niks kunnen, kunnen doen. Mm -hmm. um, waarin staat dat ze dus vanwege hun welzijn of ze nog langer thuis willen wonen. En dat ze dan eventueel bezoek kunnen krijgen. Dat is niet verplicht. Maar als je nou een ja. man die erachter, achter ja. de schuiven staat. Ja. Die, die heeft daar ook recht op, want hij is nog wel geen nou, tachtig. Hij is nog geen tachtig. Dus nee, maar hij heeft, hij heeft nee. af en toe wel neiging om ja, dat, dat gedrag niet. te vertonen. Dat weet <laughs> ja, dat ja. Hij vindt het misschien ook wel heel leuk om jou... Maar ja, ja, nou ja als hij dat wil, dan, dan, dan kan dat altijd. Dan gaan er door, we het nee. En dan uh, nee. kunnen die mensen dus zeggen van... oké, okay, ik heb in het begin, na aanleiding van die brief... ik heb daar helemaal geen zin in, ik hoef geen bezoek... en het is allemaal prima, weet je wel. En dan gaan wij de mensen bellen. Uh, en dan vragen we van, uh, u heeft een brief gekregen... en vindt u, uh, heeft u behoefte om uh, um, uh, een gesprek te hebben over... Nou, dat moet je eigenlijk niet zeggen. Je moet eigenlijk zeggen: vindt u het leuk om respect te hebben? Ja, ja, ook dat. Maar leuk. Of, of. Want als je zegt: heeft u behoefte aan respect, dan is het echt zoiets van: oh, uh, formeel. Nou, sommigen dat hebben moet, er wel behoefte aan. Jawel, jawel. Ja, maar, maar ik snap ik ik het jaar al wel. Ik ja, het jaar wel. De, de intonatie van, van, de, van de aankondiging, zeg maar. Ja, nou ja, ik zeg nu wel zo leuk. Ja, maar dat okay. is in het gesprek dat je dan zegt van. Uh, en, en dan. Uh, uh, de de meesten zeggen: nee. Oh. Want. had ik niet verwacht. Nee, maar die, die zeggen van ja, oké, okay, we hebben... We, dat zijn dan vaak dan echt paren, dan toch nog wel. En die hebben elkaar. Ook al hebben, mankeren ze van alles, dan ja. is het voor hen hun niet nodig... Omdat er nog iemand komt, want ze kennen pluspunt wel en al dingen. Maar nee, en, er zijn er best wel veel die zeggen, oké, okay, ik vind het wel, uh, komt u maar. Uh, en, dan, uh, ja, ja. en dan hebben we dus een, een enquête. Ik, moet me ook altijd, ik heb een pasje, ik moet me dus ook kenbaar maken mm -hmm. dat ik het ben. En zo ja. als ik het uh, ben. En uh, dan uh, hebben we een, een, een vraagformulier. Allemaal vaste vragen en zo. Die, uh, nou ja, dan heb je een gesprek. En dan kan uit dat. En dan heb je. Het is ook een. Als je ergens bij iemand binnenkomt. kun je zien hoe het eruit ziet en zo ook. Hè? En dan kun je ook zien of het. Of, het, of ze of verwaarlozen. Ja, vervuld, vervuld, he, Of weet ik ja. wat anders. Dus dat is een soort. Dat je dat al ziet, hè? Dat ja. is een soort... Uh, en uh, dan in het loop van de gesprek uh, kunnen mensen zeggen... oké, okay, dan, dan kun je merken dat, er, dat ze financiële moeilijkheden hebben. Of, of wat dan ook. Maar dat kan ik niet oplossen. Dat moet ik doorgeven. Aan maar heb je dan ook een vaste vraagpatroon? Uh, als ja. je bij die mensen bent, ja. dat je een bepaalde volgorde... Ja, hoorde. over gezondheid, over financiën. Of ze rond kunnen komen. Of ze uh, eenzaam zijn. Of ze, veel, uh, of ze bezigheden buiten de deur hebben. Of ze uh, familie en vrienden... Uh, of ze daar contact mee hebben... Uh, nou ja, dat soort dingen allemaal wel, uh, ja. Ja. ja. Ja, wel zinvol. En, en ja. uh, na als het nou positief verloopt, zo'n uh, ja. kennismaking in zo'n gesprek en zo uh, uh, heeft dat nog vervolgd? Dan, uh, uh, ga je er een tweede het keer naartoe? Het is naar in toe, principe of? eenmalig, gewoon eenmalig. Ja. ja, maar ik kan me voorstellen dat, ze, dat ze, sommige mensen misschien verwachten van oh, ik krijg bezoeken en dat is misschien wel uh, structureel. Dat zouden ze aan kunnen geven, ja. De, maar er zijn, ook er zijn ook mensen, die, mensen die, zo die dat dan wel eens doen ja, oh, ja. Okay. Maar dat zijn dan ook mensen. Weet je, je kent natuurlijk wel heel veel mensen in Zandvoort ook. Dus het komt heel vaak voor dat de lijst die je krijgt, mm -hmm. dat dat bekende mensen zijn ook. Die, ja. uh, die je ja. dan moet gaan bezoeken en zo. Ja. Ja. Maar die willen dan nooit. Want als ik ze ken, willen ze een gesprek met mij. <laughs> nou, ik hoor, ik hoor het al wel weer. Ik heb al, ik heb al weer een, uh, weer een verzoekje klaarleggen. Van mensen die zijn net terug van vakantie uit Duitsland. Mm -hmm. Die hebben drie weken door Duitsland uh, getoerd. Met, met auto's en fietsen en zo. En die vroeger dus een Duits-talig nummer. Dan ben ik niet zo bekend met duits talige nummers. Maar dat geeft verder ook niet. Dus uh, ja, deze wil ik graag even draaien voor de familie Schilder. Dan. En welkom weer terug in Zandvoort. En hier is jullie Duitse nummer.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 Ja, Charles Aznavour uh, en met La Boheme, ja, dat van die Duitsers. Die Duitse muziek was een grapje natuurlijk, hè? Moi j'ai été à une école cours complémentaire. Oui. On prend seulement les mots, qu'on parle de Jacques Jour. Ja, verder buiten de middelbare school. Ik heb op een middelbare school gezeten en daar leer je alleen maar de woordjes die je dagelijks gebruikt. Ja. ja een vin en Dubrocin. De Paturin, ja. ja. Maar dit was een, een knap staaltje van de Duitse no. repertoire. Ja, dit was, een ja. Duitse, dit was echt ja. een, een keurslager, dit. Een echte slager ja. was dit. En, Goedemorgen. Uh, hey, Harm. Hallo jongens, Ja, ik ben laat. Sorry, ja, je bent laat Ik, ja, we zijn, ik ben met mama nog even naar Haarlem gegaan. Waarom? Ja, daar was brand, was fikkie. Vicky. Ja, ge, ge, spectaculair jongen, rook jongen. Dan ja, heb ik dan ben te je weet niet je beter dan. Uh. Nou, ik ben helemaal. Ik heb nog rook ingeademd. Ik heb rook ingeademd. Ik heb mijn hele leven nog nooit gerookt. En dan kom ik <lacht> in Hagen om naast mijn brand te kijken. Ik mag, ja, je ziet ook een beetje uh, grauw, asgrauw. Ja, dat doen we mijn buiten ah, aan. Ja. Maar het was wel heel spectaculair ja. hoor. Vlammen jongen. Oh. En een rook. Helemaal zwarte rook Willem. Ja. Het oh, was dat is zwarte niet goed. rook. Dan kijk je mij aan, maar ik kan er echt niks aan doen. En ik had het bos paling meegenomen. Ik denk dan ook ik meteen mijn paling. Ja, en waar zijn ze? Ja, nee, want het is oh. ik, het lukte niet het het het lukte lukte niet. Ze zijn meteen bedorven. Ah wat jammer. Ja, we kunnen maar helaas heel kort in de uitzending blijven. We moeten weer verder op. We ja. nog andere afspraken. Ja. Volgende keer in de uitzending komt wat vroeger. Ja, dat is goed. En dan kunnen we misschien wel wat, wat, wat leuke dingen uitwisselen. Heb je nog leuke dingen meegemaakt, Willem? Oh, zat joh, te veel om op te noemen. Maar, maar ja, we hebben jij, nog 15 Harry. minuutjes. Altijd, altijd. Ja. Oh, ik ben... Want ik ga, naar, ik ga het weekend naar Texel. Oh, wat leuk. Ja. Daar ben ik ook vast geweest. Ja. Nou, Oeral. Oh nee, dat is niet, dat is een schelling. schelling. Ja, dat is een schelling. Ja, het begint ook met een thee. Hè? Alles met een Alles thee. Alles begint ja, met een thee. thee ja. En we drinken daarop eerst ja, een kopje thee. thee. En dan, uh, ja. Nou, eh, aan de luisteraars wil ik nog even meegeven: dat het in het weekend wordt best lekker weer. Ja. Geniet er allemaal van, de luisteraars in Zandvoort. Ja. De, nou, mama, dat wilde ik ook net zeggen. Allemaal heel veel plezier. En uh, ne, ne, dan gaan we gauw gaan we weer terug naar Willem en naar Gerry en naar Sjalko. Want die hebben nog zoveel te vertellen in nog 12, 13 minuten, geloof ik. Ja, dat ja. ja. is wel ja. ja. Maar het is een het beetje, op gaat... een of andere manier toch een beetje een watersportuitzending uh, geworden. Ja, en, uh, <laughs> ja, maar we hebben ook naar geluisterd. Want ik, ik, ik, ik heb ook wel eens in een kano gezeten. Ja? Oh. Ja. Jij hebt zacht... zeker in een kano gezongen? Nee, oh. ik zat klem in die kano. <laughs> Oh jee. Ja, dat was heel vreselijk. Met drie, drie, drie dagdelen zijn ze bezig geweest om in de brood te krijgen. Oh mijn god. Dat ja, was is ook niet wat. zo best. Nee, dat was niet, niet leuk. Nee. Nou, dan is dit nee. nummer voor jou, of ter troost. Oh, Het zuiden, Holland lacht in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik ben Zal maar aan te brand, wat moet ik deze lange zomer? moet doen deze zomer. Ik wat doen deze zomer. Uh, ja, splitsing, wind en zeilen. Ja, we zitten toch al in de in de in de in de dinges, in de water uh, zomer zit ik eigenlijk. Ik zit echt in de zomer. Ja, ja je hebt hem met die ontbossing van het van, van regenwoud en zo. Ja. Dat, dat hout gebruiken ze, met die regenstuur, zo ze hier naartoe. Ja, de, de ja zet... dat zit nu in, in, in, in Scandinavië, he? heel erg. Nou, dat is ook oh. niet te geloven. Ja. En wat dacht je van Slovenië? Ja, dat is ook... De, alles, ja. Ja. Ja. Allemaal natuurrampen, hè? Ik ben er ook van overtuigd, en ik wil de luisteraars niet ontmoedigen, maar dat onze, onze aardbol... Of, die is uh, hevig, uh, uh, Maar die regelt ja. het gewoon zelf, die ja. hele... Ja. Die hele ja. Ja. Ja. Ja, zo is het wel. Eh, want overal waar dus rampen plaatsvinden... <coughs> daar uh, verdwijnt infrastructuur... kunnen geen auto's meer rijden. Maar de, ja, de, de, de, de, de aarde zegt nu... het is genoeg geweest, volgens mij. Volgens mij ook. Ja. Ja. Ja. Het is ik, mooi. Heb, ja. Daar heb je ook... Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Dat dat zo is. Ja. Ja. Ja. Dus we kunnen met z'n allen... Uh, uh, uh, ...nog zoveel zweetruppeltjes uh, laten om, om de, uh, het om te klimaat redden. Om ja, te redden. Dat redden we, dat redden we niet. Wij blijven, als wij nog met z'n drieën gewoon wel positief blijven. Ja, dus gewoon, nou, ik uh, ben hartstikke tuurlijk, positief. He? Tuurlijk, maar want, het is wel een constante. Ja, ja. Ja. ja, want ik, ik, hoor, ik zie positief nieuwsbericht aankomen. Ik een Roffel. Ja, ja, ja. Luisteraars, we zijn van plan. Ja. We zijn met ingang van september... Om de uh, boys are back in town drie uur te laten duren. Dan beginnen we een uurtje vroeger. Ja. Om negen uur. Om negen uur, 12. dus vroeg op allemaal. Wekker zitten allemaal. Ja. Ze zijn zo lui hier in Zandvoort. Ze slapen allemaal uit tot alles tien, tien uur en zo. Ja, maar even de luisteraars, hij komt uit Bloemendaal. Hij weet het helemaal niet natuurlijk. Nee. Maar uh, van negen tot twaalf, dan hebben we drie uurtjes. Dan hebben we wat meer uh, armslag om wat, wat dingen te behandelen. En, ja. en, en, en, u mag ook zelf wel eens hier binnenlopen in de studio. Ja, waarschijnlijk. is geen probleem. Dat is best ja, leuk. Als je me even meldt voor die tijd... De voorweg op de uh, tolweg nummer 12, is, de voordeur is, is altijd... Tien. Tien, ik zou ik het 10 noemen, ik al, want de buren niet... De uh, buren. Uh, ja, nee. ja, maar je moet de mensen ook een beetje laten zoeken. Hè? Ja, dat is ook wel zo. Je wilde er ja, gelijk de hand, A. A. A. ja Er hangt een groot bord buiten... Uh, het kan niet missen. even heeft hem antwoord dat kan niet missen. Nee. Je gaat de trap op, er is een stoeltjeslift voor mensen die moeilijk ter been zijn. Of die of geen trap bij zich hebben, ja. dat Ja. Uh, en dan kan je gewoon binnenlopen en als je wat leuks te vertellen hebt, uh, wat nieuws, of je hebt zomaar een leuk onderwerp ja. en, uh, en, je ja, bent, leuk. en je bent gezellig, want dat is erg belangrijk, ja. dat, dat je gezellig bent, dan ben je van harte welkom in de uitzending, toch? Ja, ik, ik, vind ja. Het, ik vind het prima. Maar goed, weet je, zoek me gewoon even contact met ons via uh, uh, ja, Facebook. Kan het, hè? Uh, het bruisende geluid van... Ja. Ja. Je, en ik wil we toch ook nog eventjes aangeven... dat we hebben ook twee vrouwelijke collega's Die gaan uh, de, de, de week, uh, als wij niet uitzenden, gaan hun uitzenden. Wie ja, zijn dat? En Dolly en... Pep uh, oh. en Toos. Pep en Toos. Ja, oké okay. Nee, maar, maar uh, Beb Sweris en uh, uh, Dolly ten Pierik Dat zijn en, oude gedienden, en, gedienden hè dat dat oude, Ja, maar, maar ook dames die uh, gezelligheid willen op de radio Ja Kom eens ook vast te presenteren, die gaan het op een andere manier doen als wij Ik heb begrepen dat het is vanaf, dacht ik, niet vergissen, 15 september ja. 15 september, nou dat Dames, als ik mij vergis, dan heb ik mij vergist uh, hoe de uitzending er precies uh, inhoudelijk uit gaat zien, uh, weten we nog niet. Maar we, we, we zijn blij verrast. Het wordt een combinatie, heb ik begrepen. Ja. tussen koning klant en vinger aan de pols. Ah, nou, maar We weten natuurlijk uh, van Dolly dat ze wel bespraakt is. En, en, Het uh, en, uh, geldt voor Beb ook hoor. Maar Beb weet ook een hoop van muziek. Is Zelf een, natuurlijk uh, muzikant, ja. drummer. Ook vroeger nog. bij de, de ja. soulful blues quality en later ook in, in de meidenband heeft ze nog jocky band nee nee, nee niet jocky wat de dag bab sorry hoor <laughs> uh, nee maar we wensen de, onze collega's natuurlijk uh, heel veel succes met hun uh, uitzendingen en, uh, ja, we, we gunnen natuurlijk net zoveel luisteraars uh, als dat wij hebben wij kunnen uh, als, als boys uh, boys en girl hebben Gerry is er ook bij Een andere girl die zit in Canada natuurlijk in Hamilton kunnen ja. wij natuurlijk wel, wel op, onze, op onze media wel wat reclame gemaakt voor hun, eenmalig, <laughs> als welkomstgeschenk. <laughs> nee, wij publiceren de flyer, wij maken wat reclame voor hun, enzovoort. En, uh, ja. Nee, maar uh, we vinden het leuk, het is een leuke, leuke uh, tegenpol uh, De ene keer de, de boys, de andere keer zijn er twee girls. De uitzending, hoe, hoe gaat die ook weer heen, Wim? Het is even niet stil aan de kust, geloof ik. Het is in ieder geval niet de girls op back in town, want dat zijn ze niet. Nee, nee, nee. nee, het is even niet rustig aan de kus. Maar goed, een beetje... Het wordt uh, druk aan de kus. Het wordt druk, uh, minder druk. Het, wordt, uh, het, het, het, het, het blijft het, het, druk. Het, het, het blijft, het. We maken er een raad van, nee. Nou ja, Kijk, maar als als niet... wij de uitzending hebben in uh, de eerstvolgende uitzending, dan uh, is Dolly er ook en Beb is misschien ook. Dus dan kunnen ze eventueel... Kunnen ze nou eventjes gewoon even bij de microfoon... oh dat lijkt een me Een minuutje. Wel, Erg gezellig. niet ja. te pierik, één minuutje. <laughs> Want uh, als je jou een microfoon geeft... dan ben uh, je bent hem de hele uur kwijt. Dat gaan we dus niet doen. Maar uh, dat komt wel goed. Nee, dat uh, goed. lijkt me heel gezellig. Nou ja. ja, jullie zijn welkom de volgende keer hier. Ja. Ja, ja bij, bij Rabbel is het dan. Ja, en we gaan ze natuurlijk ook bij voorbaat heel veel succes wensen. Nu. Ja, maar dat lukt ze wel. Ja, maar het is, je, moet, je, moet gewoon, je moet het leuk vinden om radio te maken. Dat ja. is het gewoon. Ik vind het en niks van... wij ook jij vindt Ja, ik vind van... het heel ah. mooi natuurlijk. <laughs> Wat, wat vind jij, ja. Gerrie, vertel, ja. vertel, wat vind jij er allemaal van? Ik vind het leuk, ja. ja. ja, ja. Wat moet ik vertellen? Nou, nou hoe om leuk je? te beginnen, je hebt, nog, je hebt nog maar één minuut en dan gooi ik de muziek erin en dan gaan we naar twaalf uur dan zit nee, het Nee, maar ik heb verder niks meer van pluspunten. Nee, maar want vertel ik... even in die ene minuut hoe leuk jij het vindt vind en waarom het jij het zo leuk vindt. Ik vind het hartstikke leuk, want ik vind radio, ik wist niet dat het zo leuk was. Kijk. Ik heb natuurlijk jarenlang heb ik de redactie gedaan. Ja, maar deze, van, dit is het leukste. Van dit. Goedemorgen Zandvoort. En dat was hard werken. Dat was ja. echt heel hard werken. Ja, ja. Maar wel heel erg leuk. Ja. En ik heb zoveel mensen leren kennen. Ja. En daar heb ik nu nog steeds profijt van. Want uh, ik, ik kan die mensen allemaal gewoon ook vragen. En het sociale en, uh, aspect is heel belangrijk. Het sociale aspect is ja. heel erg leuk. Nou, hey, dus Gerry zal het nooit van zichzelf zeggen. Maar Gerry is voor ons, he, dus voor de boys, de Mies Balman van de radio. Kijk, mm. kijk, kijk. Nou, nou. En daar kun je het mee doen. We hebben de miljoen overschreden. Ja. Heb je dat gezien van de week op televisie? <laughs> Jongens, ik sta de laatste, laatste muziek in. Jullie heel erg bedankt. Het was ja. weer enorm gezellig. <laughs> dankjewel. We zijn dan dan over uh, twee weken dan bij. Bij, bij Rabel uh, ja. live. Rabel, ja. Rabel, Rabel, Rabel. Daar ja. komt hij hoor. Jongens. Fijn weekend. Fijn weekend. Hoi hoi. Sitting down in the chair of my girl room. I was looking for a way to be the one who I am. Choose this to cry for the things we want known, known Thinking it'll come back, I'll resmile. It's like a distance, like a distant face. It's like a shadow, shadow, Oh, You know, it's something that I can test. It's a heavenly place to come. Children of my mind, I my love, and my tears, and I keep on looking for a reason which is not here. Sting it.